Het Belgische instituut denkt dat dit veel impact heeft op de automobilist die gevaarlijk rijdt... ...omdat het bericht van een vriend komt. De automobilist is overigens de enige die het confronterende bericht krijgt. Er zouden in een dagtijd al 800 overlijdensberichten zijn verstuurd. In Almelo heeft de politie gisteren de ME en honden ingezet... ...om een groep van ruim 20 mensen in een uitgaansgelegenheid rustig te krijgen... De problemen begonnen toen een paar gasten werden aangesproken op hun gedrag. Er werd binnen gerookt en ze hadden met hun handen eten uit buffetbakken gehaald. Toen een van de leden van de groep werd gevraagd te vertrekken, sloeg de vlam in de pan. Er ontstond een vechtpartij en er werden spullen vernield. De politie in Almelo de groep pas de baas toen ook de mobiele eenheid en honden werden ingezet. Er zijn twee mensen opgepakt. In de eredivisie heeft Feyenoord uit met 4-0 gewonnen van Vitesse.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 Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon. In de rest van het land is het bewolkt en nevelig. En vanavond breidt de mist zich weer uit over het hele land. En de minima liggen vannacht tussen 5 graden en min 1. Na vandaag blijft het grijs en rustig herfstweer. En de middagtemperatuur ligt dan rond 9 graden. Dit was het en ook. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 kilometer file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knoopend Watergraafsmeer en Muiden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is bij Knoopend Raasdorp vanwege de mist 1 spitstrook eruit gehaald. Staat een file bij Knoopend Rotterpolderplein daarom van 3 kilometer. Dat geldt ook voor de A27 tussen Knoopend Everdingen en Houten. Staat een file tussen Knoopend Everdingen en Nieuwegein van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij.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 Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Het ritme van GFM, op tv, op TV op radio en internet. GFM, met nu zondag in Kennemerland. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, breng wat in mijn laarsje, dank is Sinterklaasje. We gaan naar Tjerk de Blauw. En hier heeft die stand net 2-0 geworden in die wedstrijd tussen Sporting en uh, Martinez. Dat is een aanval van Sporting Die over een eentje. Die band kwam weer voor. Werd nog weggehaald, maar kwam weer de voeten van Sporting Martinez. En op meer dan nog van de lijn af te Je kon er niet bij komen. En zo werd die bal zachtjes erin getikt. En zo staat het hier 2-0 voor Sporting Martinez. Op kanaal 540 Again and again Again and again We gaan again naar Tjerk de Blauw en nu is de stand 3-0 geworden voor Sporting Martínez. Het was de nummer 13 die die bal voor zich moeten kreeg. Die krulde hem schitterend in de rechterbovenhoek. En zo is de stand hier geworden 3-0 voor Sporting Martínez. Pasto! En daarvoor de Oasis en don't look back in anger. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte! Een pijnlijke 3-0 achterstand tussen de wedstrijd Bloemendaal en Sporting Martinez. We gaan naar Tjerk de Blauw. Dat klopt helemaal. Ik kom van Sporting Martinez naar de rechterkant en de nummer 9 stond helemaal vrij. Die kan hem rustig inkoppen, maar die komt hem helemaal verkeerd tegen uh, draad eigenlijk en dan, uh, daarom uh, langs de verkeerde kant van de palen. En dat is, uh, dat is natuurlijk uh, zo voor de Bloemendam, maar hij stond zo vrij als een al overworen eigenlijk voor Daan Kerkman. En Robichel heeft uh, wel gewisseld nog, heeft uh, Ronald Zergman erin gebracht en heeft al Jan eraf gehaald. En dat betekent dat de dan meer druk kan gezet op de, op de tegenstander. Hij is dus daarbij die die bal oppakt, aan de linkerkant, plaatsen de van Jordaan aan de linkerkant. Die probeert uithalen, doet hij dan ook! En is het doelman van, uh, uh, van uh, Sporting Met die die bal uh, net nog uh, weg kan uh, tippen. Uh, voordat iedereen komt door. Dus ik ben bij die die bal ophaalt. Die zal uh, die hoekschop gaan nemen aan de linkerkant van het, uh, van het veld. Blomedaal uh, gaat naar voren met de kopsterke mensen. En dat betekent dat dus alles alleen in, in de verdediging uh, dat zo blijven. Komt die bal van Die komt niet goed voor. Daar hebben we een herkansing. Moeten we nu wel goed voorzetten. Komt die bal ook. Richting, gij, Janne, is dan ook. Uh, Richter grijsje en het is van Ozan die hem uh, doorkopt. Het is dan Jeroen de Dikke die die bal opvat. Jeroen de Dikke trekt hem weer voor. Is het die Beer erbij te komen? Die kan er niet bij komen, wordt die bal meteen weggehaald. Gaat hij meteen aan de rechterkant van het veld naar Sporting Matthias. En ik weet, drie, vier man van Sporting Matthias komen vooruit. En die gaan snel counter. Komt die bal dan ook op de nummer 9. Die kan hem niet goed aannemen. En die bal die gaat dan over de aan heen. Dat is gelukt voor, voor uh, Boemendal. En dat zag er gevaarlijk uit. Drie, vier man van uh, Sporting Matthias kwamen er meteen razendsnel uit. Dus uh, Boemendal, wie die bal erin in bezit heeft, via Benne uh, uh, Goes, Rechts En Jeroen de Dikke. De Dikke. Plaatsen dan richting, uh, oh, uh, richting uh, Markeus. richting eh Markeus. Markeuze, is het eh uh, shampoo. Je plaatsen hem dan aan de linkerkant van het veld. Dan meldt het melden. Daar pak je bal aan zijn voeten. Krijgt een tegen van de hoofd. Moet een actie gaan maken. Komt er niet langs en meteen de sorting met die is dus meteen weer een bal bezit. Dus Eén, twee een keer raken en meteen door. Over de middellijn komen ze nu alleen met drie mannen aan de rechterkant van het veld. Hoor die bedacht meteen diep gespeeld is, dus dat is goed dus die moet afschermen. Dat is goed. Ze plaatsen hem goed aan de linkerkant van het cel bij Ralf Bergman. En Alf heeft die bal op zijn voeten. Gaat kijken hoe hij één kan spelen. Ziet dat Mark Keus helemaal vrij staan aan de rechterkant. In moet opletten en dan komt er meteen eentje binnen. Hier is het Tim Joan? Tim bal ballen zijn voeten. Plaat hem meteen diep aan de linkerkant van het celde Melvin. Kan Melvin winnen? binnenhalen. houdt die bal binnen. maar kan hem niet goed aanraken. Dat betekent dat die via een speler van Mark uh, van de zijne speler van Martinez uh, over de zijlijn gaat. Dus Ralf Bergman die snel die bal gaan pakken. Op Gijshan. Poeh, Gijsan, Gijshow, dan Melvin. Melvin terug op Gijsland. Aan linkerkant van hetzelfde. Daar moet die bal voorkomen. De actie gaan maken. Nee, kan er niet Twee Plaats plaatsen terug op Melvin. Nou, we moeten hem dan uh, gaan plaatsen. de uh, schijnbeweging, gaan kijken hoe die eerst weer op plaatsen van alles. Nederland, van ik ben op Tim Jan. Tim Jan kan niet gaan uithalen. Tim Jan probeert dan een steekbal uh, meteen uh, tussen door, maar dat lukt niet. En ze barten weer die er goed tussen komt, in schijfje poegrift. Die de bal zo goed heeft. Daar wordt een overtreding gemaakt op de op de 16 meterlijn lijn, uh, een beetje aan de linkerkant. Dus uh, die gaan we dan even meenemen kijken of het gevaar oplevert, of er een doelpoging in zit voor de uh, dus uh, Gijsje vroeg is die misschien gaan trappen of oh, Tim Jones, dat zijn de, de specialisten. De Markeus kan het ook wel, maar ik denk dat de specialisten zijn in het gebied uh, om die vrij trappen te gaan nemen. De dus scheidszetter zegt, hier moet die bal gaan liggen. En dan staat de Markeus bij, Markeus die zal gaan trappen op Ozan. Dus we staan met z'n tweeën te praten, van wie gaat het doen? De dus scheidszetter zegt de muur op, op een rijtje van, uh, daar moet je staan, de muur zal nog een meter naar achteren moeten. Hij is resoluut besluit, jullie moeten naar achteren. En uh, anders moet je een in kaart getrekken. Nee, de muur gaat nu naar achteren. Dat betekent dat die vrije trappen niet uh, genomen kan gaan worden. Dus de Ozam gaat, uh, gaat trappen, maar de keuze gaat bij de bal weg. Dus de Ozam zal gaan huren op het doel. Komt die bal. Ousam Ozam op meer te de plaatsen plaatsen dan ook en die plaatsen naast het doel. En die kans is verkeerd. Dan bestaat je de stand hier nog steeds. 3 tegen 0 in de wedstrijd. You got this room for two One thing I've left to do Discover me, discovery And if you want love, then make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans and break them. This is bound to be wild. world. Your body is so wonderful.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 is bound to be a Your body is a wonderland Your body is a wonder how to use my hands Your body is a wonder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 Die had uh, illegaal, vuurwerk, uh, illegaal vuurwerk in een brievenbus opgeblazen van een 78-jarige stadsgenoot. Dan zou je misschien denken van nou die politie stond erbij of was in de buurt. Nee, de jongen die dat dat gedaan heeft een foto van gemaakt en had hem op Twitter gezet. Nee, uh, dat is lekker slim. Lekker handig, uh, knul. Lekker handig, ja. En we gaan, uh, ja, we gaan even verder met uh, Ja, en uh, het slechte vliegveld op aarde blijkt op Filipijnen te zitten. Een crimineel personeel, een randzige en ingestorte plafonds hebben de Internationale en Luchthaven van Milana. De titel slechts vliegveld op aarde bezocht. Manila. Ja ik kan ook. De autoriteiten van de, op de Filipijnen zitten in een maag met deze situatie en kondigden dinsdag een aan om gerekend circa 19 miljoen euro te investeren om de luchthaven te verbeteren. En ja, heb je wel eens last van uh, ontstekingen, oorontstekingen?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 Het moet wel kaugum zijn waar xylitol in zit. En uh, nou ja, dus uit een analyse is gebleken dat gezonde kinderen die xylitol binnenkrijgen via kouwgom, pastilles of siroop, 25% minder kans hebben op een uh, middenoorontsteking. Mm -hmm. Nou, xylitol is een uh, suikervervanger in allerlei leidproducten en uh, het is bekende xylitol bacteriën tegengaat.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 Gelijk, uit de resultaten blijkt dat de hersenen een afbeelding van mensen efficiënter verwerken. Sterker nog, naarmate de modellen minder kleding aan hebben, wordt het verwerkingsproces uitgebreider. Misschien is het voor een reclamecampagne? Het lijkt me heel erg handig. Nou, ja, Als het ja, werkt. Ik heb als uh, een workshopje gehad op school. Over reclame en zo. En je hebt ook verteld hoe, hoe, uh, dat ze dat, dat echt als ze iets willen verkopen, zeg maar, dat, dat ze gewoon naakt gebruiken. Nou ja, uh, net als met, met die douche, uh, met uh, Nivea en zo, dat soort dingen. Voor douche, uh, uh, wat is het? Douche shampoo. Je ja. ziet toch heel veel van die naakte vrouwen steeds. Ja, nou ja, ik moet dat doen. Kom je met kleding aan? Nee, maar. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ze zeggen niet voor niks sex sells. Het is gewoon ja. zo. En um, ja, we gaan even kijken naar de kijkcijfers. En het gaat uh, ja, niet goed met Paul. Pardelil hebben we het hier over. Um, zijn nieuwe shows op, op zaterdagavond. Het begon vorige maand met 1 miljoen kijkers. Maar dat aantal ja, is gisteren teruggezakt naar uh, 711.000 kijkers. Nederland 1 moet het een zaterdag hebben van zijn vooravond met Kassa, anderhalf miljoen kijkers, uit het NOS 1,6 miljoen kijkers en wie van de drie sukkelt daar achteraan met 837.000 kijkers. Ja, we hebben het wel eens vaker over gehad, ik denk dat gewoon mensen een beetje Pauw de Leeuw moesten zijn. Ja. Ja toch? Denk ik wel. Hij moet even iets anders doen, of uh, lekker even een jaartje tussen. Ja, doen, gewoon een ja. jaartje even stoppen, dat de mensen even van hem af zijn. Ja. En dan weer even een nieuwe show starten. Ja. En ook een nieuw seizoen van Ik Vertrek kende een matige starter. Keken 779.000 mensen naar het trotsprogramma. programma Grote winnaar op deze avond was uh, ja, opnieuw Kent 4 Zeker, Oesje. Uh, Oesje, ja, dat, uh, het zal wel weer. Uh... Um, ik, je heb je er richting de... gekeken, in de Family? Ik heb, nee, ik was in de arena, dus ik heb het niet oh. kunnen volgen. Maar ik heb een stuk gekeken, want ik moest ook uh, werken gisteravond, dus ik heb ook... Uh... Maar uh, ze gingen daar uh, Nicolette van Dam in de malen nemen. Oké. Okay. Dus dat was heel geheimig. in de Family opende de avond met 2 miljoen kijkers. maar Ik hou van Holland wordt het aantal uitgebouwd tot 2,5 miljoen kijkers. Toch gaat het spannend worden, Dit dus is de voorlopig laatste Ik hou van Holland. En volgende week is het afwachten wordt Let's get married. Winston Casanovic gaat worden. Mogelijk met de concurrentie daar te, daar te profiteren. Het is immers niet realistisch dat uh, de trouwshow meteen de leegte... Want ik hou van Holland vult. Nee, uh, hij gaat opnieuw trouwen, Winston. Of hij gaat trouwen. hij heeft een nieuw programma. Let's get married. Dus oh, hem, hij presenteert alleen. Hij presenteert me? het, ja. Hij oh, ben... opnieuw trouwen. Ja, ik weet het niet. Uh, <laughs> hij is wel. getrouwd, toch? Met, uh, hoe heet ze ook weer? Renate Verbaan. Oh, okay. Presentatrice. Ja, ja. Nou, nou als je in de Family je doet het er dus uh, erg goed. 2 miljoen kijkers.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 van dus vrijdag. Het, uh, ik denk dat het wel heel gezellig wordt hier in het dorp. We gaan even kijken naar uh, de eindstanden van vandaag. En de toestanden in de eredivisie. Vitesse, uh, of vitesse Feyenoord. Feyenoord wint knap met uh, 0-4. Ado Den Haag thuis in Den Haag tegen Essen Utrecht. Zo'n 2-1 voor Ado. Utrecht maakte gelijk. Eindatslag 2-2. Half 3 begonnen. FC Groningen tegen Venlo. Is, of het toestand is daar 1-1. En Excelsior. Tegen AZ, half vijf begonnen. Moet nog beginnen. En AZ, als, als uh, AZ wint, nou dan doen ze goede zaken. De enige die dan tot nu toe kan volgen is dan PSV. Ajax punt verlies, 20 punt verlies. Beide gelijk spel gisteren. We gaan het allemaal zien van het half vijf Excelsior AZ. so beautiful Don't you feel nice, like Sweet and sexy love Your skin is soft And your eyes are clear Zondagmiddag, zondag in Kenland hier op CFM Zandvoort. En we onderbreken Rick James even voor Tjerk de Blauw. En hier is de stand maar liefst 4-0 geworden voor Sporting Martinez. En wederom was het Monier-Gamon die er scoorde. Hij kon weer alles vrijheid uithalen. En schoot hem goed keer in de rechterbovenhoek. Onhaalbaar voor Daan Kerkman. En zo is de stand hier liefst 4-0 voor Sporting Martinez. No! No! So sweet, your vibration's is right. Clip die clip maakte hem hoor. Eric en call on me. Zometeen, Cherk de Blauw met het voetbal, verslaggeving. 4-0 voor de tegenpartij, Bloemendaal tegen bloemen bloemen Sporting Martinez. Oh, oh, oh. Ook zometeen gaan we even kijken naar de wedstrijd van gisteren tussen Ajax en Nakwedra. Ook hoor je onder andere uh, Frank de Boer over die wedstrijd. Maar de weer is muziek van Tin Lizzy. The boys are back in town.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 and his face Man, we just fell about the place If that chick don't wanna know, forget her Gisteravond kwart voor negen in de arena Ajax-Nak Breda 2-0, uh, iedereen dacht van na, dat is wel gespeeld Tot de 2-1, foutje van Kenneth Vermeer, de keeper van Ajax En uh, daarna maakte Robert Schilder in de 88 e minuut nog uh, de gelijkmaker Frank de Boer sprak over deze wedstrijd Met een zucht die kwam ongeveer vanuit je tenen dat zegt alles over vanavond ja, ik denk als je ziet hoe we gevoetbald hebben vandaag, tenminste, het zal zijn 86 minuten lang, waarvan eigenlijk 75 minuten heel goed was. Eigenlijk tegenstander geen kans hebben gegeven, En misschien eentje in de tweede helft, die leuling kregen we door een persoonlijke fout van Funnen die de bal liet schieten, doorglippen. Maar wat er continu te in de tweede helft resulteerde dat ook in hele grote kansen. Ja, je had het al uh, in de 60e minuut dat je al 2-3-0 voor moeten staan en dus, dan is het geloof ook weg bij, uh, bij NSC. Maar ook misschien wat na die 2-0 was het geloof, maar ja, het was alles of niks uh, bij NSC. En, ja, dan uh, krijg je dit. dat is, ja, is echt ongelooflijk. Fouten van Vermeer? Ja, ik moet het nog terugzien, maar het zag er niet lekker uit uh, vanaf uh, de bank. Nou, die eerste zeker. Dat is gewoon een uh, blunder. De bal gaat onder hem door. De tweede staat hij ook niet helemaal lekker opgesteld, volgens mij. Nou ja, dat zeg ik. Als ik het van de bank zie, de eerste gaat onder hem door. En de tweede gaat door het midden, volgens mij. Dus Ik moet het nog terugzien, goed. Is het te vroeg om daar consequenties aan te verbinden? Dat is zeker te vroeg. Maar goed, aan de andere kant, je hebt het ook aan jezelf te wijten. Het feit dat je die kansen niet verzilvert dat heb je helemaal gelijk en uh, Nogmaals, dat hebben echt goed gevoel van vandaag, uh, zoals wij dat graag willen zien. Heel veel bewegen, veel 1 twee keer raken. En uiteindelijk uh, kom je een paar keer fantastisch door. En het laatste setje geef je dan uh, uiteindelijk niet. En dan weet je dat het nog moeilijk wordt. Nou, dan maak je in de 84e minuut, dan uh, uiteindelijk de verlossende 2-0. Want uh, je weet, je ging al een paar keer met, met een vrij trap, dat het een beetje link werd, dat je met geknepen billen op de bank zat. Maar eigenlijk, uh, ja, alles is echt niks in de melk te brokkelen. En wij hadden continu druk, druk, hadden continu de bal. En, ja, dus ik was heel positief gestemd. En ik had ook met 1-0, zat ik ook nog wel vrij rustig uh, op de bank. Want ja, we bleven goed voetballen. en dan krijg je dit en dat is teleurstellend. Frank de Boer naar de wedstrijd Ajax, NAC, Eidenslag 2-2 op dit moment wordt er één wedstrijd gespeeld in de Eredivisie, wedstrijd is om half drie begonnen, FC Groningen speelt thuis in de Euroborg tegen degradatiekandidaat VVV Venlo, de stand is daar 1-1 Zondag in Camerland op ZFM en dit is Allen Clark Hiding in the shadow every of the world Sleeping in the heart of everybody.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 The soldier wrote this in his wife there See it in the bravery of a man who saved your life Find it in the mother's eyes, looking at her child Chelsea, Chelsea <laughs> I'm gonna die I just signed a shit Cause she's too original From my, my head, head down, down to, to her feet if you want to Just only know ja. ja. Ja, wat mij betreft een van de weten van Prince Chelsea. Watchers worden hier bij Zondag in Camelan op CFM. En hou jij nou van smartlappen en levensliederen zingen? En uh, dan heb je binnenkort een hele gezellige avond. Want uh, Café Koper. Om precies te zijn. 25 november. In het centrum. Om 9 uur. Tot en met 2 uur. Smart lappen en levensliederen zingen. Is dat even gezellig? Gooi gewoon een lekker, uh, lekker biertje erin. En ik denk dat je dan weer uh, tegenaan kan. Eén biertje, man. Ja, meerdere dan. Ja, oké. Okay. Bij wijze van spreken. Oh, zo. En um, ja, geniet iedere laatste vrijdag van de maand van live entertainment. Heerlijke hapjes en vele extra's. Dus uh, luid uw weekend in met Friday Night Out. Nou, wat is Friday Night Out? Het is in het Holland Casino Sanford... Er is een uh, geld en prijs voor niet-favorite, uh, dat zijn een van andere kaart denk ik. We betalen 15 euro, maar dan krijg je wel een budget, een uh, bijdeltje speelgeld, uh, krijg je ervoor, terwijl er van 10 euro. Heb je nou wel een favorite kaart, dan uh, mag je gratis naar binnen. En ik heb gehoord dat Glennis Grace optreedt. Ja, ja. dat is wel leuk, dat is wel leuk. Glennis Grace, zullen we ik... ook gaan? Okay. Ja, ja, ik vind het prima. Ik wil klein een keertje wel zien. Want wat een artiest is dat, hè? Gewoon, oh, daarom wil ik dat ook wel zien. Eén tussenstand in de Eredivisie. Het is uh, gewonnen tegen VVV Venlo. En de of de stand is 2 tegen 1. Zometeen nieuws over deze artiest. Ik remember when we were five. A couple of kids in side by side on a picture. Perfect day on the way to school. game came Brandon David Kidd with his golden hair and his angel. You stole my brand new bike and I go home to bestow you too All of the nights that I've spent alone Am I the dog who doesn't get the bone? Tell me what I gotta do Gotta walk across the wild view Gotta catch a bullet in my teeth Who posts in the desert heat? Same line, get black and blue Come boxing with the kangaroo till you never notice what it is I'm do. How do I get to be the guy who gets to be with you? How do I get to be with you? Midnight strikes in the line of the lawn For the monster moving marathon When I get the guts to ask you to go wrong Thanks for no, you say to me Our team is so good living And it's twice as strong. it's twice as strong All of the days that I've been done. it's you Tenminste voor mijzelf Aanstaande maandag treedt Julian Valar op in het uh, bitterzoet in Amsterdam En ik ga erheen. Zo Nou dat heb ik echt onwijs zien en Julian Valar Ik vind hem echt een uh, hele goede zanger Het is een zanger uit Amerika En ik heb uh, Joni Dat is zijn bekendste nummer Die heb ik gehoord op de radio En op een gegeven moment zag ik zijn, uh, zijn cd ergens liggen Ik denk ik kom gewoon Maar er zijn net hele leuke liedjes op en nu was hier dus in uh, bitterzoet Amsterdam, een uh, soort uh, concertzaaltje. En dan ga ik heen aanstaande maandag. Heel veel zin in Julien Julian Velarde Guy je? Dit is ook goed de nieuwe Swan Hammond Soul. She had the power, she would definitely send me a cell. Your daddy wanna kill me just for who I am I'll be walking the street, so swaggerish. He say I'm troubled just like my own man used to be That's why he done stole your Even her evil plan, but her eyes reveal what her lips be concealing. She don't wanna say it to you, but... Sven Hammonsol met Ivan Perotti. Je hoorde A oh Woman. Zuid-Kennemerland heeft het en jij beleeft het. Sport, Sport muziek, muziek en interviews op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Met zometeen het tweede uur van zondag in Kennemerland. Feest zondag 20 november 2011. En daarbij komen ook de evenementen langs. Wat is te doen in Zandvoort en omgeving wordt het zometeen ook. Uh, ja, applaus natuurlijk ook welkom. 03 573 1969. Dat is 03 571 en eh, van 03 573 1969. Zometeen zijn we... Transitie via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. V-